Dit is het lokale Omroep Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Bij een grote politieactie tegen een hennebende in Brabant... zijn meerdere auto's, ecstasypillen, imitatiewapens en computers in beslag genomen. Ook werd een kwekerij opgerold en is materiaal voor de bouw van wietkwekerijen geruimd. Dat heeft de politie aan de redactie gemeld van een lange actiedag. Die was gericht op de georganiseerde henneptilt... waarbij op 16 plekken invallen werden gedaan... Dit gebeurde in Tilburg, Eindhoven, Kaatsheuvel en Goorlen. Defensie werd ingeschakeld bij de Schip Luidenlaan in Tilburg en de Volhoven in Goorlen. Het zwaartepunt van de actie lag in Tilburg. Er werden zes personen opgepakt. Precies de mensen die de politie op dat moment op het oog had. Al dus een woordvoerder. Ook worden er meer aanhoudingen niet uitgesloten. In het programma Goolse Kringen ging het ook een beetje over... De kabinetsformatie en de plannen die ze hebben. Zo werd er onder andere gereageerd door wethouder Theo van der Heijden. Hij is van de VVD. En ook Dave Emsberg gaf zijn reactie. Hij is bestuurder van Bijzonder Onderwijs. En Het tweede wat me opgevallen is, is natuurlijk het aanstaande kabinet. En dat heeft ook gevolgen voor de kleine man en vrouw hier in Goorlen. Als zometeen daadwerkelijk de btw voor groente fruit voor alle boodschappen van 6% naar 9% gaat, gaat dat heel veel gevolgen hebben voor iedereen. Uh, mensen gaan dat merken in de portemonnee. En de berichten zoals ze nu er, er, eruit zien, dan wordt dat eigenlijk onvoldoende gecompenseerd via je inkomen. En ik maak me er grote zorgen over. Zeker ook voor mensen met een kleine portemonnee en die wat ouder zijn. Denk ik aan. Ik hoop echt dat het meevalt als ze morgen het echte regeerakkoord gaan horen. En ik neem aan dat we daar onze VVD-wethouder van harte ja tegen zeggen. Als die bij de toelichting op de begroting zegt. Ja, ik, lager, ik, lager, ik, lager. Je, je kan natuurlijk forceren op een aantal zaken. Dus ik, ik zou het even niet doen. Ik zou eens even wachten tot het totale pakket is. Want we weten allemaal, je geeft zoveel geld uit. En aan de ene kant kan je wat katootjes weer uitdelen. Maar aan de andere kant zou je het weer binnen moeten halen. Want hoeveelheid geld, en dat is net zoals met de gemeentebegroting dat is heel simpel. Je moet dit doen. Wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Taken die de burger graag wil. En daar zal geld voor moeten komen. En daar zou je, uh, zoals wij, ook moeten kijken van hoe krijg je dat geld dan binnen. En dus ik zou even wachten tot we het totaalpakket kijken en op dit moment nog geen politiek bedrijven. Tot besluit het weerbericht. Het was vandaag over het algemeen een droge dag met 15 graden. Heel af en toe vielen er wat druppels, maar het viel over het algemeen mee. En woensdag is er iets meer zon.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 Adverteren op de lokale omroep Goorle betekent naamsbekendheid voor u in deze regio. Informeer via lokaleomroep Radio Hadseflats, het radioprogramma voor de zorg bij de lokale omroep Goorle. Elke evenweek op dinsdagavond van 7 tot 8 uur.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 Zo kunnen we meer radio- en tv-programma's maken voor Goorle en Riel. De Rabobank Clubkastcampagne. Kijk voor meer informatie op de website van de Rabobank in de regio Goorle en Riel. De Rabobank Clubkastcampagne. Stem op de lokale omroep Goorle. Namens alle vrijwilligers van de lokale omroep Goorle alvast bedankt. De Rabobank Clubkastcampagne.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 I'm doing. They give me all kinds of warnings. Save me from ruin. ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. But surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy Dreaming my life away Well, they give me all kinds of advice Designed to enlighten me Or Tell them that I'm doing fine Watching the shadows on the wall Don't you miss the big time, boy. You're no longer on the ball. I'm just sitting here. tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them there's no hurry. Road. No longer riding on the mangrove. No I just have to let it go. I just have to. Have Ja, goede avond. Dit is de Music Corner op maandagavond met Erik van Vliet, Marcel de Vet en Lindelaat. Laat. En als gasten in dit eerste uur hebben we van de scouting Goorle Maggie van Kempen of Maggie van Kempen en Jos Hartwijk. Ik zou jullie jezelf even voor kunnen stellen dat wij weten wie de mensen achter scouting Goorle zijn. Ja, Tuurlijk. Ja. Ja. Ik ben Maggie van Kempen. En uh, sinds april um, van dit jaar ben ik voorzitter van Scouting Goren. Oké, okay, en ligt het ook in de lijn van wat je verder doet? Of is het echt iets helemaal anders? Het is wel iets helemaal anders. Ik uh, ben directie en office manager bij een internetbureau. Dus Dat, uh, dat is inderdaad helemaal iets anders. Ja. Ja, ja. <laughs> en jij, Sjors? Ja, ik ben Sjors. Uh, en. Uh, ik ben bij Scouting uh, Leiding, bij uh, een, een, een speltak. De, de Marala hoorden van Scouting Gorle. dat is een welpengroep. Zelf ben ik als uh, zesjarig jongen begonnen als uh, lid van Scouting Gorle En zo helemaal uh, ja, het hele traject afgemaakt en nu ben ik al vier jaar leiding. Leuk. Ja, zeker. Ja, voor mij is het, is het best onbekend terrein. Ik heb het natuurlijk wel ingelezen. Maar ik heb zelf nooit op de scouting gezeten. Jij, uh, Erik? Ja, en, uh, ja, toch best wel een tijdje. Maar toen was ik nog heel jong en zo. Dus, uh, maar dat was eigenlijk best wel leuk. Gelukkig. Daar komt straks nog wel te spreken. Ik, ben ik, ik, ik ben heel erg benieuwd of het nou nog steeds leuk is. Dus daarom uh, hebben we ja, de scouting tuurlijk. uitgenodigd. Hè? Ja. Maar wat, wat doen jullie precies? Voor, voor iemand die er nog uh, weinig van gehoord heeft... Uh, laat ik beginnen. Uh, scouting is een, uh, ja, gewoon een, een vereniging. Uh, het is eigenlijk de, grootste, het is de landelijkste de grootste organisatie in Nederland. Waarbij uh, ja, ontwikkeling en uh, samenspel centraal staan voor de, voor de jeugd en ook het opgroeien daarvan. Dus uh, dat is ook het doel van, uh, van Scouting uh, uit mijn hoofd. Dat mm. ja, ontwikkeling en uh, samenspel en groei in de maatschappij, dat het uh, gewoon samen hand in hand gaat. En uh, ja, door samen te werken en. Uh, ja, leuke dingen te doen. En weet je hoe het ontstaan is? Hoe, hoe het begin van de scouting... Uh... Uh, ja, er was ooit een uh, Lord Ben Powell uit mijn hoofd. Die, heeft dus een, uh, die is een uh, groep, uh, groep gestart, om het zo maar te zeggen, met uh, jongens. Uh, de Boy Scouts. Uit Amerika is dat uh, overgewaaid. En het is nou wereldwijd. En ontstond dat uit een bepaalde behoefte? Dat, uh, dat kinderen meer met elkaar moesten spelen of... Dat was. durf ik niet te zeggen. Dat, uh, zo, zo diep weet ik nou ook niet uh, in de geschiedenis van Want het ontstaat van scouting in ieder geval. Maar het heeft in elk geval wel een soort opvoedfunctie. Hè? Want ja, het is heel belangrijk voor kinderen om natuurlijk uh, ja, zeg maar met elkaar bezig te zijn. En ook opdrachten uit te voeren. En in de natuur bezig te zijn. Want ja. dat is denk ik het hoofddoel. Hè? Klopt. Ja, het respect te hebben voor de natuur. En ook voor elkaar. En samen bezig zijn. Dat kan spelen zijn. Maar ook creatief. Uh, maar ook sportief. Dus uh, je, je ontwikkelt jezelf daarin als kind en later als, als jongere door ook steeds zelfstandiger aan de slag te gaan. Totdat je op een gegeven moment, net als George, eigenlijk ook leiding uh, kunt ja. worden. Ja. Wat, de, wat, wat is nou het verschil van kinderen die niet op scouting gezeten hebben en kinderen die op scouting zitten? Zijn die toch wat zelfstandiger of, of zijn die wat meer op, de, op het zelfdoen gericht, het avontuur? Dat durf ik zo niet te zeggen, want ik heb zelf ook niet op scouting gezeten <laughs> vroeger. <laughs> Kijk, dan komt de avond maar er Maar op. ik merk wel, aan, uh, ik ben zelf aan leiding geweest bij de bevers, dat uh, de kinderen die ik ken die wel bij scouting zitten, die zijn wat minder, uh, minder bang om te ondernemen. En die vinden het heel leuk om buiten te zijn en ook om samen te spelen. Die vinden het, ja, die vinden het gewoon heel leuk om naar buiten te gaan en er nog op uit te trekken. Een groot en, avontuur. Pak maar een stok en ga het bos in. Maar um, ja, dat kan ook uh, gezellig liedjes zingen zijn. En uh, toch wat meer gezamenlijk ook uh, ja. doen. En hoe zit, ziet zo'n programma eruit? Van, je bent bij de scouting, je bent uh, een meisje tussen de zeven en de negen. Wat doe je dan? Nou, dan kom, uh, um, ik, ik ben in zelfleiding bij de Morale Hollen. Daar hebben wij alleen maar meiden tussen de zeven en elf jaar, zeven en negen ook. Um, ja, scouting uh, heeft een gevarieerd programma. Uh, de achterliggende gedachte is wel ja, het ontwikkelen, samenwerken, opgroeien. Maar dat zijn programma's in acht activiteitsgebieden. En het scouting van vroeger, hè, het hutten bouwen, vuurtjes stoken... dat is één uh, van de acht activiteitsgebieden. De dat leukste is... dingen misschien wel. Ja, ja uit mij tijd kan ik herinneren dat waren inderdaad leuke dingen... vuurtjes stoken en de ja. hutten bouwen en dat soort ja. zaken. en uh, je, We mochten als uh, jongen ook een zakmes meenemen... en dan mag je met de stok... Uh, bewerken en zo. Ja. Maar goed, dat is nog een van de acht uh, activiteitsgebieden... die scouting uh, tegenwoordig nu biedt. Mm -hmm. Er zit ook ja, sport en bewegen zit er al bij, hadden we het net over. Maar ook uh, expressie en uh, identiteit. Je, ja, jezelf ontdekken of uh, ja, uh, een eigen plaats in de groep. Dus uh, weten wat je aan elkaar hebt. Dat zijn allemaal dingen die je bij, bij scouting... Uh, zo op een gemiddelde zaterdagmiddag bij ons uh, leert. Het is één keer in de week, op zaterdagmiddag. Ja. En zijn er ook kampen of... Uh... Andere manieren van langer bij elkaar zijn? Ja, zeker. Wij gaan uh, met uh, elke speeltal gaat gemiddeld uh, drie keer per jaar een uh, weekend uh, overnachten op het gebouw. Soms ook uh, extern. De oudere groepen die gaan ook wel eens naar het buitenland. Heel spannend allemaal. Ja, en, ja en, uh, en het hoogtepunt van een jaar scouting is toch wel het zomerkamp. Want dan gaan we met een week uh, lang met z'n allen uh, ja, op kamp. Mm -hmm. en, uh, bij ja. elkaar in de buurt. Ja, ja. en dan uh, bezoek je elkaar ook en je hebt een gezamenlijke opening. En een gezamenlijk einde bij een uh, mooi kampvuur. En daar worden eigenlijk de ervaringen van de week met elkaar gedeeld door middel van uh, optredens. Ja. Nou, we praten vandaag nog even verder over scouting. Uh, we gaan naar de muziek in de Music Corner. alone again Wondering how her world could have been He's on the phone again Telling her he'll be working late We're gonna have a real good life The money keeps rolling we can never really have enough But he doesn't see What she wants is love And time Dreams and affection Love and time Hope and emotion She is alone again Wondering how her night could have He's had to go again Leaving her at a table for two I'm working on the next big thing This is really what I'm living for You can stay and have another drink He just doesn't see What she needs is love and That she has In de studio Mechie van Kempen en Jos Hartwijk van Scouting Goorlen. Uh, we hebben al uh, een beetje over de scouting gehoord. Als ik in Dongen naar het zwembad rijd, kom ik ook langs een gebouw van de scouting. En dan ben ik altijd jaloers op dat prachtige gebouw. Dan denk ik van, nou, dat lijkt me zo heerlijk om als kind zo'n eigen, eigen clubgebouw te hebben. Hebben jullie ook zoiets? Jazeker. Ja, we hebben een heel mooi gebouw aan de Wim Reuterlaan in Goorlen. Mm -hmm. En we zitten op dit moment, dat is een hele spannende periode voor ons... in de afrondende fase van de privatisering. Dus dan wordt het ook echt ons gebouw. Oh super. Ja, heel leuk. Ja. Dan kun je ermee doen wat je wil. Ja, nou ja, op zich komt dat natuurlijk ook al wel. Um, maar uh, we hebben die uh, kans gekregen vanuit de gemeente. Dus dat is wel heel bijzonder, ja. Dus het wordt ook echt vanuit de gemeente gewaardeerd dan, wat jullie doen? Dat neem ik aan van wel, ja, ja. ja. Hoeveel uh, leden hebben jullie... Of werken jullie met leden? Of? Ja, ja, we hebben uh, zo'n 150-tal uh, leden eigenlijk. Dat zijn dan de, de jongeren waar we het allemaal voor doen. En daarnaast hebben we nog zo'n 50 uh, vrijwilligers daaromheen... die uh, op de zaterdagen, maar ook daarbuiten, zorgen dat alles uh, goed loopt. Het reelt en zelt. Uh, dat kan zijn van het beheer van het gebouw... Uh, ...terrein dat bijgehouden moet worden... ...bomen die gesnoeid moeten worden... Um, ...maar ook het vervangen van de lampen... ...en um, we hebben een vertrouwenspersoon... ...die klaarstaat voor de leiding... ...maar ook... Um, ...voor leden zelf... ...of ouders als er vragen zijn of problemen zijn. Je hebt dus die zaterdagvrijwilligers... ...je hebt een heel stel... Uh, kokkies die ook meegaan... ...op weekenden en op kamp... ...om uh, dus te koken voor de kinderen. Mm -hmm. Ja, dat is ook heel belangrijk... Ja. Bijvoorbeeld de ouders en zo, die zullen dat toch vaak doen, denk ik. Er zijn een aantal ouders die inderdaad meehelpen, maar ook heel veel oud-leiding die daar uh, ja, hun tijd aan besteden. Ja, die kunnen dan toch geen afscheid nemen, dan blijven ze toch nog bij de scouting betrokken, Klopt, want ja, zo is het. Ja, ja, dus dat wat... bewijst toch weer hoe leuk het is, scouting, ja. hè? en ook wel van deze tijd. Want je hoort wel eens verhalen, scouting, ja, is dat wel anno 2017? Ja, het heeft misschien een beetje een oud-pollig... Karakter nog, maar eigenlijk is dat niet nodig. Nee. Hoe kunnen we daar vanaf komen? Ja, goede vraag. Ja. Dat proberen we natuurlijk al ja. wel, door steeds um, ook naar het uniform bijvoorbeeld te kijken. Uniform is natuurlijk wel, uh, hoort heel erg bij scouting, ja. maar je hebt niet op al je activiteiten dat complete uniform aan, wel de, de DAS, zoals wij dat noemen. Uh -huh. um, maar er zijn ook dagen dat ze bijvoorbeeld een t-shirt dragen... omdat dat in de zomer ook wel prettig is voor de kinderen. Uh, bijvoorbeeld de bevers hebben een mooi rood t-shirt. Daar zijn ze wel allemaal herkenbaar aan... als ze bijvoorbeeld een dagje buiten spelen. <laughs> ja. Maar dat is wel comfortabeler dan zo'n blouse. Zeker, zo'n bloes uh, kan erg warm zijn in de zomer. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus de scouting heeft toch een beetje een, een, een, zeg maar, een leger-image. Tenminste, toen ik erbij zat, was het toch een beetje het leger-image wat je hebt. Hè? Lekker avontuurlijk het bos in, met een pak aan. En dan had je ook zelfs rangen. Die heb je nou ook, ook nog? De rangen, ja. ja <tomt> um, je ja, hebt natuurlijk ja. een hoofdscout, je hebt een... Uh, hè? Leiding? Ja, qua de leiding. Daar. De hopman zit daarbij. Ja. Uh, maar ook uh, die rangen die liggen nu uh, meer bij de kinderen zelf. Wij delen een groep kinderen, uh, bijvoorbeeld 20 kinderen delen wij in, in uh, patrouilles. En uh, dan creëer je dus een groepje wat eigenlijk voor alles voor zichzelf moet zorgen. En Bij de verkenners heb je ook een patrouille-leider mm -hmm. en ook een hulppatrouilleider. En uh, de patrouilleleider, en hulpleider zorgen ervoor dat het groepje eigenlijk wordt aangestuurd. Dus, uh, en dat, en dat die verantwoordelijkheid die wordt, naarmate je ouder wordt binnen scouting, ja, steeds, uh, steeds belangrijker. Mm -hmm. En dat begint ook al bij ons, bij, uh, bij de Welpen. En dan hebben wij uh, nesten met een, uh, met een, een gids als, als nestleiding zeg maar, en ook een, een hulpgids. Ja, dus, wel leuke dus, ja. benamingen, nesten bij ja. Je. Ja. <laughs> uh, Kun je zomaar leiding worden van de scouting? Of gaat daar een hele procedure of opleiding aan vooraf? Ja, het is niet opleiding gericht. Uh, tegenwoordig hebben we wel uh, de Scouting Academy. Dus ik, ik als leiding uh, ben nou een traject ingegaan waar, waarbij ik uh, gekwalificeerd leiding kan worden volgens uh, Scouting Nederland. Uh, het makkelijkste is denk ik wel als je vanaf uh, lid af aan uh, gewoon erin rolt. En uh, op een gegeven moment ben je oud uh, genoeg om... Uh, groepen vragen je ook om, om leiding om te komen kijken om leiding te worden. Zo ben ik erin gerold. Hm. In principe zou, uh, zou iedereen die interesse heeft... en die het ook leuk vindt om iets met kinderen uh, te ondernemen... dat kan zijn omdat je heel creatief bent... of omdat je ook graag van het buitenleven houdt... Um, om omleiding te worden. We merken wel dat steeds meer uh, mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs... of in de zorg uh, werk of ervaring hebben... of dat kan zijn in de kinderdagopvang... Um, toch ook het leuk vinden om in hun vrije tijd ook nog iets te doen, maar dan net aan een andere leeftijdsgroep... dan dat ze zelf met hun werk bijvoorbeeld te maken hebben. Hm. En, uh, en dat is wel heel leuk, want dat zijn vaak mensen... die wel de goede uh, ervaring hebben. Ook al hebben ze geen scouting verleden. Maar je moet denk ik toch wel een beetje overmacht hebben. Want ze moeten wel naar luisteren, lijkt me. Ja. <laughs> want het lijkt mij verschrikkelijk als er, als er, als er, als er een stel jeugd uh, ja, tegen de draad in is. Want hoe krijg je die weer in het gereel, hè? Maar meestal valt dat wel mee. Heb jij daar moeite mee? Uh, je laat op een gegeven moment wel merken uh, hoe, tot hoe ver kinderen kunnen gaan. Yeah. En uh, ja, dan ga je. We testen het wel uit, denk ik. Tuur... Elk, el, ja, elk jaar weer. Uh, er we gaan kinderen die worden op een gegeven moment ouder Dan vliegen ze over naar een andere groep. En bij die andere groep zijn ze weer de jongste. Yeah. maar dan uh, de kinderen die bij ons oudste zijn, op dat moment, die waren dat eerst niet. En dan gaan ze zich autoritair gedragen tegenover de rest. Ja, en dan merken we een slijding meteen. En dan moet je daar op een gegeven moment uh, actie op ondernemen. Ja. Yeah. Dus uh, we staan nog boven, we het zo zeggen. Dus opvoedkundig uh, moet je wel wat in je mars hebben. Ja. In ieder geval. Ja, maar we zijn er niet om op te voeden. Uiteindelijk is dat toch de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar we brengen ze wel dingen bij. Hè? Je wacht altijd bijvoorbeeld op elkaar tot iedereen iets te drinken heeft. Of iedereen iets te eten heeft. En dan beginnen we samen daaraan. Mm. Het gaat niet zomaar van tafel als we aan het eten nee. zijn bijvoorbeeld. Dus er zijn wel een aantal opvoedkundige... ...aspecten waar we rekening mee ja, houden. Ja, ja. Is het wel eens zo dat jullie iemand gewoon van scouting uh, afdoen? Dat jullie zeggen, ja, <lacht> dit jou willen we niet meer hebben. Is, vraag dat, ik, is dat voor jou. Ja, ik, vraag me af. Is dat wel eens <lacht> voorgekomen? Heb je dat, ervaring mee? Je, nee, nee, maar dat, dat, dat iemand zo tegen de draad is... ...en zo brutaal en zoveel katten kwaad uithaalt... En ze zeggen, ja, die is onhandelbaar... ...die moeten we er niet bij hebben. Komt dat wel eens voor? Heb ik nog niet meegemaakt. Maar goed, ik ben pas sinds april voorzitter... Dus. Ik heb het ook niet meegemaakt. Maar ik wel heb... als dat het op het randje zit. Dat je zegt van nou, poeh. Ja, er zijn, eh, zijn wel eens wat mensen bijvoorbeeld van een kamp eh, weggestuurd... omdat ze iets gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Maar goed, dan worden ze niet verbannen van scouting. Dan, nee, oké, okay, dus dat komt bijna niet voor. Het komt nee. echt verbannen van scouting, dat komt nooit voor. Nee. nee dan okay. moet je het wel heel bond maken. Ja. Ja, ja. ja. Ah, nee, ik kan me niet voorstellen. En... en... Kijk, het kan dat op een gegeven moment je het ontgroeid bent, of dat je andere hobby's hebt. Hè? Soms hebben uh, mensen het ook gewoon heel druk, dan hebben ze ook nog voetbal erbij en hockey ja. en zwemles. Is het te combineren eigenlijk scouting met een andere hobby? Want meestal vinden het toch in het weekend plaats, hè? scouting ja, op en zich zwemmen is het, ook vaak. Uh, is het goed te combineren? Maar je merkt wel bij bepaalde leeftijdsgroepen dat het soms wat veel kan zijn en dat ze dan even stoppen en later misschien wel weer terugkomen. Ja. Juist omdat het wel uh, die saamhorigheid is wel heel fijn. Ja. Nou zijn jullie de normale scouts? Hè? Heb je ook waterscouts bij jullie? Wapenscouts? Water. Ja. Nee. Waterscouts. Water Die heb je ook, hè, bestaan, toch? Ja, maar dat zijn wij niet. Dat zijn jullie niet. Maar, nee. jullie, maar jullie werken daar wel een beetje mee samen? Dat jullie af en toe een keer een uitje hebben, bijvoorbeeld, naar waterscouts? Uh, vanuit mm -hmm. Scout in Gollen, ja. Um, we zijn op zich in uh, de vereniging, we zijn heel erg op ons zelf. er valt iets weg. We, wij zijn heel erg op ons uh, zelf gericht, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Um, Scouting organiseert wel regionale activiteiten. Ja. Uh, ja, door heel het land en uh, Europees niveau, wereld en internationaal. Um, Je begon het over waterscouts, Ja, wij zitten niet aan het water. Nee, okay. Dat zijn toch meer aan de kustprovincies die dus elke zaterdag of een andere dag... Uh, met een boot het water op gaan, inderdaad. Ja. Maar ja, dat zou misschien wel leuk zijn... om bijvoorbeeld met scouting ook een keer zeg maar, een weekendje te plannen... bij de waterscouters, als je bijvoorbeeld een ja. uitje hebt. Hè? Ja. Want ik denk dat samenwerking tussen scoutingverenigingen... heel erg belangrijk is, want jullie zijn op jezelf. Maar is het niet beter om ook een beetje samen te werken... met scoutingverenigingen? Er wordt wel samengewerkt, als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld de bevers... die hebben een beverdoedag, één ja. keer per jaar. Dat geldt in heel Nederland. En in onze regio wordt dan door de scoutings gezamenlijk die dag georganiseerd. En dan komen alle bevers in die leeftijdsgroep gewoon allerlei spelletjes doen samen. Dus er wordt wel samengewerkt. Ik denk wel dat wij als scoutinggoorler wat intensiever samen zouden kunnen gaan werken in de ja, regio. De afgelopen maanden... Uh, en misschien ook al jaren hebben we het gewoon heel druk gehad... met uh, alles wat kwam kijken bij die reorganisatie. Ja, privatisering en zo. Pre ja. ja, precies. Privatisering. Maar ook hoe ga je dingen dan aanpakken? Uh, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. Ook het werven van vrijwilligers waar we nu mee bezig zijn. Sponsor, uh, sponsors zoeken... Um, dus we zijn inderdaad heel erg gericht op wat we zelf moeten regelen. En uh, we zouden er wel meer uit kunnen halen door meer met de regio's samen ja. te werken. Nou, hiernaast zit iemand met uh, veel ideeën. Wie weet, een nieuwe vrijwilliger voor jullie. Nee. nee. Oh. Oh, well, <laughs> ik, ik vind het heel leuk. Maar daar heb ik ten eerste geen tijd voor natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die luisteren. Die ja. denken, van, dat lijkt me hartstikke leuk om dat allemaal te doen. Hè? Dus, uh, misschien kunnen we zo dadelijk even over sponsoring gaan praten. Ja, dat is en goed. En over uh, geldzaken. Van, uh, is het duur? Uh, ja, uh, is er veel geld nodig? Betaalt de gemeente Goorlen wel genoeg aan jullie? Of kan dat wel iets meer? Want er zijn natuurlijk wethouders die nou luisteren. En die moeten hun eens even nakijken. Of er misschien meer geld naar jullie kunnen. Dan. Dus we gaan eerst even naar muziek. Wacht even, want uh, jullie hadden ook uh, muziek uitgezocht en de eerste die wilde jij graag zelf even aankondigen. Ja, het eerste nummer is uh, Echte Vrienden van het BZB en dat heeft ermee te maken hoe ouder je wordt binnen scouting, je bouwt een echte band op met elkaar als leden. Je gaat ook uh, en daar is het uh, Echte Vrienden van het BZB. Wij samen elk gevaar Waar ik ook ging, dan zag ik voetstappen Twee paar naast elkaar Dat het bij mij ook slecht kon gaan Was mij ook onbekend En plots zag ik maar een paar jaar waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet En kopen maak je wereld klein Vrienden die van ieder door de te zijn Toen We werden de sporen weer compleet En ik heb je toen gevraagd Waarom jij dat eigenlijk deed In zei ik maakte onderscheid Tussen echt en nep Want je zag toen maar een paar Omdat ik je toen gedragen heb Echte vrienden krijg je niet En kopen maak je klein. Vrienden die verdienen je Door dezelfde te zijn Ja, dit waren echte vrienden. En uh, ja, bij de scouting leer je veel echte vrienden kennen, denk ik. Um, we gaan, voordat we verder praten, even naar iets anders. Afgelopen zondag uh, was er in de race over een gitaristengast, Erwin van Lichten. En daar was ik zo van onder de indruk. Ik heb een cd van hem gekocht. En het eerste nummer wil ik graag even aan iedereen hier in Goorlen laten horen. Sunny. Once there was a summer love Long ago and far away The autumn whispered To the fallen leaves Summer love can't stay This was their place, this was where Just for one moment without cares Two lovers dream of how the world should be Please bring back My summer love To me Did you have to go? Did I have to stay? You have to go away And now it's all gone But who can forget Summer love Sweet summer love I see your shadow everywhere I feel your smile, oh, you're not there A kiss for every star In the sky way above You'll always be One and all. Dit was Erwin van Lichten, gisteren in concert in de Reeshof. En vooraf was er een workshop Tai Chi. En dat was een hele mooie combinatie. Kunnen het echt aanraden als u het ergens ziet. Uh, doe gewoon mee en ga naar het concert. Wij hebben het hier over de scouting goorlen. Met Sjord uh, Hartwijk en Maggie van Kempen nog steeds. Um, toen de muziek klonk hadden we het even over de financiën van jullie. Um, Zit jullie ruim in, in de financiële middelen? Nou, ruim in de financiële middelen. Dat mag natuurlijk altijd ruimer als vereniging. Ja. Um, maar we hebben wel subsidie van de gemeente. Veel? Ja, veel. Ik weet zo de bedragen niet uit mijn hoofd. Maar uh, wel uh, goed genoeg om uh, de energie uh, deels daarmee te kunnen bekostigen. En uh, vooral uh, ook spel, wat we aanbieden, spelaanbod. Ja, back to basics heet die. Uh, misschien. En misschien ook nog wat uh, andere dingen op de achtergrond... zoals Shores uh, Creatief. Ja, wat we aan ledenwerving uh, doen... sinds een aantal jaren bestaat Shores oh, Sportief. Sportief, uh, ja, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> dat is een, uh, ja, in de periode januari meestal. Dan uh, krijgen ja, scholieren de mogelijkheid... om op uh, verschillende locaties te gaan kijken gaan proeven van bijvoorbeeld uh, een sport. Maar dat kan dus ook scouting zijn. En dan mogen ze drie keer komen kijken. En sinds uh, dit jaar voor het eerst doen we ook mee aan uh, de sportactie van Albert Heijn. Dus dat is ook wel heel leuk. Daar krijgen we ook nieuwe leden of ja, in ieder geval mensen die komen kijken... die eigenlijk geen scouting-achtergrond hebben. Maar die blijven ook naar de hand? Of gaat er ook heel veel, die vloeit weer weg? Die denken, ja, het is toch niet iets voor mij bijvoorbeeld. Sjog Sportief blijft, uh, blijft een groot deel, inderdaad. Ja, dus dat is wel heel leuk. Albert zijn Sportactie is net begonnen. Dus de eerste mensen moeten daar nog van uh, komen meedraaien. Dat okay. loopt nog tot en met uh, november door... Dus dat gaan we meemaken wat daarvan uh, blijft. Ja. Ja. Nou las ik op jullie site ook dat jullie op zoek zijn naar natuurlijk meer leden. Uh, maar vooral ook meer meiden. Want zitten er meer jongens bij jullie dan? Dat, of is daar een overvloed van? Ja, er zijn wel meer jongens. En um, we merken wel dat er weer meer meiden bijkomen... Uh, maar met name de, de groep Marala's zoals we die hebben. Marala's? Okay. Marala's, dat nee. zijn Mooie de... Mooie ja. Ja. Ja. hebben We hebben gehad de bevers, we hebben de bevers. Marala's. Ja. Uh, de Sherpa's. Sherpa's hebben we. Ja. We hebben de Malchies. Uh, de prachtige de... namen. Ja. Ja, het zijn leuke namen. Ja. Voor de namen alleen al zou je gewoon Ja, ja. ja. waar zit je bij? Ja, ja, precies. En de Sherpa's, dat zijn de oudste toch? Of? Bivo's. Ja. Hebben we dan? Ja. Ja, ja ik, uh, we hebben. Uh, je begint natuurlijk met de bevers, dat zijn de jongste kinderen. Ja, uh, de welpen. En daarna heb je de welpen. Nou, we hebben drie welpengroepen en die hebben wij onderverdeeld dus in een Marala-horde, een uh, Mogi horde en een Bandelog-horde. Mm -hmm. Dat zijn drie welpengroepen. Daarna krijg je de verkenners en de gidsen. De jongens zijn de verkenners en de gidsen zijn de meiden. Daarna krijg je de rohans. Uh, oudere jongens tussen de jaren of 15 en 18. En de Sherpas zijn dan de meiden tussen 15 en 18. En die komen bij de Pivo's weer samen tot hun 21ste. En dan, uh, ja, dan, en dan kun je leiding worden. Ja, en toch om even weer terug te komen op dat geld, zeg maar. Doordat je al die groepen hebt. Dat kost natuurlijk heel veel geld. Ook qua spullen, want er wordt ook wat versleten, hè? Ja, klopt. Nou is het wel zo dat onze leiding heel creatief is en uh, op zich niet zoveel kosten maakt. We krijgen natuurlijk ook best wel wat materiaal aangeboden door uh, sponsoren. Of mm -hmm. waar mensen zelf uh, nog andere hobby's hebben of werken, dat we ja, spullen krijgen. Dus dat is wel heel mooi meegenomen. En we doen ook dingen die niet per se veel geld kosten. Ik bedoel, een, een dagje naar de hei wandelen en daar... Ja, dat kost uh, niks. Ja, en daar je middag besteden, dan kost het je ranja en uh, een keer een snoepje of een koekje en, of een appeltje. Maar en verder. dat is het. Ja. En is dat ook ja. een beetje de bedoeling om de kinderen te laten zien dat leuke dingen niet altijd geld hoeven te kosten? Ook, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat je juist wel uh, geld besteedt. Op kamp uh, is er meer aandacht om bijvoorbeeld een dag naar een zwembad te gaan of een uitje te hebben... Dan pak je wat meer uit. En uh, ja, soms doe je wel een programma wat wat meer geld kost. Als je bijvoorbeeld koekjes gaat bakken, ja, dan moet je wel boodschappen mm -hmm. doen. Mm -hmm. Maar daar betalen de ouders natuurlijk wel contributie ook voor. Dus voor dat geld krijgt men ook wat. Ja, misschien is het handig om even jullie website te noemen. Ja. Want als mensen sponsor willen worden, vrijwilligers zich aan willen melden als lid, de ouders dan of de kinderen zelf. Um, waar kunnen ze dat doen? www.scoutinggoorla.nl oh, Dat is heel simpel. Ja, makkelijker kan het niet. Nee, kan het. Nee, nee. Dan heb ik nog wel even een vraag. Want jullie hadden toen straks uh, over dat de privatisering eraan zit te komen. Hè? Uh, ja, nu is er al weinig geld, zeg maar. Hè? Jullie redden het wel, maar er mag weer meer bij. Als je straks privé bent, uh, kost het dan niet nog meer geld? Of heb je dan ook andere middelen tot je beschikking? Dat je zegt, we kunnen ook meer geld binnenhalen. Hoe moet ik dat zien? Ja, nou dat, daar moeten we ook mee aan de slag. Uh, in die zin zijn we nu aan het kijken hoe kunnen we de kosten verlagen. Dus bijvoorbeeld door het uh, plaatsen van zonnepanelen. Ja, heel daar slim. zijn we nu naar aan het kijken. En ook in die zin, uh, hoe kunnen we zoveel mogelijk opbrengst daarvan hebben... zodat we het ook weer kunnen verkopen, die energie. Dus daarmee uh, gaan onze kosten omlaag en uh, kunnen we ook een deel opbrengst... Binnenhalen. Maar we zijn nu ook voor het eerst eigenlijk bezig met het uh, wat meer gestructureerd uh, zoeken van sponsoring. En uh, in het verleden hebben we heel veel sponsors gehad die ons in Natura iets aanbieden, maar we dat hebben moet ook straks in geld gebeuren, ja. Nodig. Ja, ja. Dus dat is wel, uh, daar moet je tijd in stoppen, ja. ja. Betekent dat ook duurdere lidmaatschappen straks? Als het privé wordt? De contributie is wel iets omhoog gegaan, maar die was al, uh, ik denk, al meer dan tien jaar niet omhoog gegaan. Ja. En die is, wat betaal je nou ongeveer? Stel, ik, ik word lid van scouting, wat een, moet ik betalen per maand? Ja, bijvoorbeeld een uh, bever, dus dat zijn de jongsten, die betalen 13 euro per maand. Okay. Oké, okay. maar ja, dan heb je ook een ontzettend leuke dagbesteding voor ja. een maand lang. Hè? Vier ja, keer vier, per maand. Vier of vijf zaterdagen ja, in de maand. Of ja, ja, plus nog uh, dat kamp en die drie weekenden. Dat zit daar dan allemaal wel bij in. Ja. En geldt dan ook de meedoenregeling? Uh, of zijn jullie daar niet bij aangesloten? Wij werken wel samen met Stichting Leergeld. Mm -hmm. uh, dus als, uh, eigenlijk weet dan niemand... Uh, Mm -hmm. binnen Scouting of iemand daar gebruik van maakt... behalve dan de penningmeester. Mm -hmm. um, maar die mogelijkheid is er wel om daar uh, aanspraak op te doen. Sinds kort heeft Scouting Nederland ook een uh, actie... waarbij ze uh, eigenlijk willen promoten dat iedereen mee moet kunnen doen. Mm -hmm. Of je dat nou kunt betalen thuis of niet... dan gaat Scouting Nederland zorgen dat dat kind ook mee kan doen. Yeah, heel dus dat, goed. Uh, dat is iets wat eigenlijk pas sinds deze week gelanceerd is. Ja. Ja, bij Stichting Leergeld moet je wel heel veel doen om het te krijgen. Want uh, je moet echt zeg maar, uh, je, je hele leven blootleggen. Met de billen je billen bloot? Je moet echt met je billen bloot. Ja, ik zeg het even voor de luisteraars, dat die ook weten van waar ze aan beginnen. Want je moet je hele inkomsten op tafel leggen. Je moet alles, alle papieren moet je invullen. Ja. En dan uiteindelijk dan krijg je je geld en dan kun je beslissen: van nou, dat gaat naar de scouting bijvoorbeeld. Ja. Hè? ja. Zou dat niet makkelijker moeten worden? Dat, dat, dat, dat, want ja, als jullie meer leden krijgen meer geld... dan helpt dat het verenigingsleven natuurlijk ook. Ik denk dat het sowieso goed is als meer kinderen de kans krijgen om mee te doen. Mm -hmm. Want ja. vaak beginnen de ouders er niet aan... terwijl de kinderen het heel leuk vinden, bijvoorbeeld scouting. Hè? Om, ja. Ja, omdat het een financiële kwestie gaat ja. worden dan. Hè? Ja, en als je dan geen uh, kijk hebt op hoe je al het papierwerk moet gaan doen... Kan ik me wel voorstellen, ja, dat... dat is vervelend. Ja. Ja. Misschien, want daar wil ik natuurlijk even naartoe. Hebben jullie ook de know-how bij de scouting om dat papierwerk over te nemen? Als ouders bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik wil graag mijn kind bij jullie op scouting hebben. Kunnen jullie ons helpen met deze subsidie aan te vragen? Is dat ook mogelijk? Hebben jullie daar ook de know-how in? Nou, voor zover ik weet zijn er wel een aantal mensen die een uh, beroep hebben gedaan op onze penningmeester en hij Kijk, helpt ze daarbij. Ja. Nou, dat is ja. heel belangrijk ja. om te weten, want heel veel mensen haken af dan. Hè? Ja, maar ik denk dat dit een heel ander onderwerp, dat dat nog een andere keer te sprake zou kunnen komen met de politiek. Ja, bijvoorbeeld. Want wat jij zegt ja. is eigenlijk aan de achterkant uh, steunen, terwijl ik denk mensen zouden deze vraag helemaal niet moeten stellen aan zichzelf. Nee. Het zou zo gewoon moeten zijn dat je voor iedereen hier in Nederland geld hebt om aan dit soort dingen mee te doen. Ja. En dan is Stichting Leergeld helemaal niet meer nodig. Nee, inderdaad. Maar ja, mensen weten het nu. Ze kunnen in elk geval bij jullie ook terecht als het te moeilijk wordt. Want uh, ja, het is natuurlijk geen geld hè, per maand om dat uh, op te brengen, nee. lijkt mij. Nee. nee, dat is zo. Um, we gaan weer naar muziek. Marcel?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 That's right.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 George, we zouden nog uren met je door kunnen praten, maar helaas de tijd is al bijna voorbij. Ik wil nog wel heel even iets vragen over het uniform. Waarom is het daarvoor gekozen? Ik bedoel, voor, door de scouting om een uniform uh, in te stellen. Ja, dat gaat, uh, dat gaat jaren terug. Helemaal naar het begin uh, van de oprichting van scouting. Dat is een traditie die erin blijft. En jullie staan daar nog steeds achter? Ja, we hadden het begin er ook al over om ja, in de zomer een shirt bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Dus ja, wanneer het weer toelaat, gewoon iets anders dan een shirt. Dus we zijn. Uh, ja, uniform hoort erbij. Maar het is niet, uh, ja, niet essentieel uh, uh, aan scouting. Uh. Okay. Het hoort erbij, maar. Ja, het is te, het, het, er wordt geen nadruk op gelegd. Nee, er wordt niet heel erg nadruk op gelegd. Je moet het wel hebben, maar het, ja. Ja, als het weer toelaat, gewoon een t-shirt en dan uh, is het goed. Oké. Okay. Um, hebben jullie nog bepaalde leeftijdsgroepen uh, nodig? Jazeker. Wij hebben een ontzettend uh, tekort aan meiden. Uh, tussen zeven uh, en tien jaar oud. Uh, dus ja, uh, oproep uh, hierbij. Uh, uh, iedereen is welkom om uh, zaterdagmiddag een zaterdagmiddag blijvend uh, bij ons te komen kijken. En alle uh, informatie staat op onze website. Nou super, dat was scoutinggoorle.nl Ja. Uh, dus iedereen die luistert, de kinderen zullen het morgen na horen op uh, YouTube. En alle ouders die geïnteresseerd zijn geworden, meld je gewoon aan of kom op zaterdagmiddag naar de Scouting toe. Maggie en Jos, ontzettend bedankt dat jullie hier waren voor jullie interessante verhaal over de Scouting. En wij wensen jullie heel veel succes. Bedankt. Ja, Dank dankjewel. dankjewel.